Het is zes uur, Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Denver in de Verenigde Staten is het eerste televisiedebat gehouden... tussen de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap... uitdager Mitt Romney en zittend president Barack Obama. Romney viel Obama vooral aan op het economische beleid de afgelopen vier jaar. Maar volgens Obama heeft Romney geen alternatieven. Volgens een peiling van CNN vonden kijkers Romney de winnaar van het debat. Turkije heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd... om noodzakelijke stappen te nemen om de Syrische agressie te stoppen. Gisteren kwam een Syrische mortier terecht in een Turkse grensstad... waarbij vijf Turkse burgers omkwamen. Als reactie heeft Turkije gisteren al doelen in Syrië bestookt met artillerievuur. Intussen is een wet in voorbereiding... die het Turkse leger het recht geeft om Syrië binnen te vallen. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat de met salmonella besmette zalm... ook in salades en andere producten verwerkt kan zijn... De dienst heeft een lijst gepubliceerd met producten waarin de zalm is verwerkt, maar die lijst is nog niet compleet, omdat het onderzoek nog loopt. De producten zijn inmiddels uit de schappen van de supermarkten gehaald. In een natuurgebied bij het Brabantse Bergrijk is een stoffelijk overschot gevonden, meldt Omroep Brabant. De politie wil pas komende ochtend meer informatie geven. Er is alleen bevestigd dat er een zoekactie is geweest onder leiding van de politie Haaglanden. De belmer is vandaag 20 jaar geleden. Op zondagavond 4 oktober 1992 boorde een Boeing 747 zich in twee flats in Amsterdam-Zuidoost. Het vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al was kort daarvoor opgestegen van Schiphol. Er kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden. Rond zes uur vanavond is er in Amsterdam-Zuidoost een stille tocht naar het monument De Boom Die Alles Zag. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, regen, verder droog en kans op zon. Vanmiddag, vooral in het noorden, buien en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Donderdag 4 oktober, goedemorgen. Na de beschieting van een Turkse grensplaats door Syrië... loopt de spanning tussen beide landen hoog op. Het laatste nieuws krijgt hij van onze correspondenten... Bram Vermeulen en Sander van Hoorn. VN roept op tot kanten en de NAVO-ambassadeurs... zijn in spoedzitting bijeengekomen. Tim Teijns meldt zich vanuit Brussel. En in het debat tussen Obama en Romney... ging het vooral over de Amerikaanse economie. Hij hoort beide presidentskandidaten zo dadelijk. Correspondent Wessel de Jong keek en luisterde mee... en verzamelde de reacties na afloop. Ook hier werd er mee gekeken... Was een speciale nacht georganiseerd in de Melkweg in Amsterdam. Verslaggever Roel was daarbij. En dan is er een doorbraak te melden bij het onderzoek... naar de oorzaken van verstandelijke handicaps. Nederlandse onderzoekers boekten opzienbarende resultaten. We spreken zo een van hen. De vele regels voor banken zitten het bedrijfsleven in de weg. Uit onderzoek blijkt dat de economie schaadt. Hoort u zo meer over. Vandaag, twintig jaar geleden, u hoorde dat een LL Boeing... zich in twee flats in de Bijlmer boorde. We praten over de Belmar-ramp met toenmalig hoofdcommissaris Noordholt van de Amsterdamse politie. We beschouwen Ajax Rail Madrid... De dolle dwaze dagen komen er weer aan. En op deze dierendag komt u te weten wat uw hond of poes eigenlijk echt eet. En dat wilt u liever niet. In dit Radio 1 Journaal tot half tien hoort u er meer over. U kunt ons volgen op internet via de website nos.nl. Turkije wil dat de VN-veiligheidsraad actie onderneemt tegen Syrië. De Turkse ambassadeur vroeg daarom nadat gisteren een Syrische mortiergranaat terechtkwam in een Turkse grensstad. Daarbij kwamen vijf Turkse burgers om het leven. Als reactie bestookte de Turkije daarna doelen in Syrië, zegt correspondent Bram Vermeulen. Het lijkt erop dat deze vergeldingsactie vooral bedoeld is om gezichtsverlies te voorkomen van de Turkse regering. Wat eigenlijk al maanden Syrië waarschuwt de Turken niet verder te provoceren, maar eigenlijk Verenigde Staten hebben geschokt gereageerd op het geweld tussen de landen. Het is een gevaarlijke situatie, zegt minister Clinton van buitenlandse zaken. We are outraged that the Syrians uh, have been shooting across the border. We are very regretful about the loss of life that has occurred on the Turkish side. Ook de Verenigde Naties hebben gereageerd. Secretaris-generaal Ban Ki-moon vindt dat Turkije moet blijven praten met Syrië. Dat maakte dus zijn woordvoerder bekend. De secretaris-generaal heeft zijn condolences at the het tragische verlies van and en the de minister to om alle all met de Syrische autoriteiten te houden, met het oog op het verminderen van tension that die zich up kunnen opbouwen als gevolg van het incident. Er wordt veel gepraat, maar er wordt wel weinig gedaan. Dat heeft zo zijn reden, zegt correspondent Bram van Meulen. Europa en de Verenigde Staten willen kosten wat kost niet worden betrokken bij deze burgeroorlog. Er is ook een reactie gekomen vanuit Syrië zelf, van de Syrische regering. En die zegt een onderzoek in te stellen naar wat daar nou vandaag precies is gebeurd. En roept andere landen, ofwel Turkije, zijn soevereiniteit te respecteren. Maar daar dus ook nu geen ronkende oorlogstaal. Turkije bereidt een wet voor die het Turkse leger het recht geeft om Syrië binnen te vallen. De wet wordt waarschijnlijk vanochtend behandeld in het Turks parlement. En u hoort er uitgebreid over deze uitzending. Vannacht was het zover. Voor het eerst gingen de Amerikaanse presidentskandidaten met elkaar in debat. We welcome president Obama and governor Romney. Romney en Obama spraken anderhalf uur over zes verschillende onderwerpen. Maar het ging toch vooral over de economie. Over de laatste 30 maanden hebben we 5 miljoen jobs in de sector gecreëerd. De auto-industrie is weer teruggekomen. En de huizen is begonnen te stijgen. Maar we weten allemaal dat we nog veel werk hebben te doen. Dus de vraag hier vandaag is niet waar we zijn, maar waar we gaan. Obama is blij dat de werkgelegenheid tijdens zijn eerste termijn is gegroeid. Toch moet er nog veel gebeuren, zei hij. Romney vindt dat het juist erg slecht gaat met de Amerikaanse economie. Small business people have decided that America may not be the place to open a new business because new business start-ups are down to a 30-year low. I know what it takes to get small business growing again, to hire people. Now I'm concerned that the path that we're on has just been unsuccessful. Romney viel Obama hard aan op het economisch beleid van de laatste jaren. Zo liet Obama, zei hij, het overheidstekort flink oplopen. De president zei dat hij het deficit in half kut. Maar ongeveer dubbelde het. Trillion dollar deficits voor de laatste vier jaar. De president heeft zoveel public debt, bijna zoveel debt held by the public as all previous presidents combined. Obama gaf toe dat het niet goed gaat met de economie, maar de plannen van Romney zouden de situatie volgens hem nog veel erger maken. De approach that Governor Romney is talking about is dezelfde same die in 2001 en 2003. And we ended up with the slowest job growth in 50 years. We ended van moving from surplus to deficits and it all culminated in de worst financiële crisis sinds de Great Depression commentatoren vonden een optreden van Romney... in het debat over het algemeen sterker dan dat van Obama. En dat terwijl Obama toch nog alles uit de kast haalde... zo feliciteerde hij ook nog zijn vrouw Michelle... met de twintigste verjaardag van hun huwelijk. Er zijn veel punten die ik vandaag wil maken... maar het belangrijkste is dat... Uh, 20 jaar geleden werd ik de gelukkigste man op de because omdat Michelle Obama me to marry me. And En dus ik wil gewoon wish, uh, sweetie... je uh, een anniversary and en je weten that. Een jaar later now we het niet in front voor 40 miljoen mensen. Romney en Obama gaan nog twee keer met elkaar in debat. Verkiezingen in Amerika zijn op 6 november. Wetenschappers van het Ziekenhuis in Nijmegen hebben een doorbraak bereikt bij het genetisch onderzoek naar verstandelijk handicaps. 2% van de Nederlanders is verstandelijk gehandicapt, maar vaak is onduidelijk wat de oorzaak van de aandoening is. De wetenschappers hebben bij 100 patiënten alle genen in kaart gebracht. Zo hebben ze voor het eerst een goed beeld gekregen van de handicap, legt deze onderzoeker uit. Al jarenlang wordt er genetisch onderzoek gedaan bij patiënten met verstandelijke handicap. Maar bij het grootste deel van deze patiënten moeten we eigenlijk zeggen, vaak tegen de ouders, van sorry, wij weten niet wat er aan de hand is en kunnen we dus geen advies geven. En in ons onderzoek hebben we kunnen ontdekken dat er toch bij, bij een totaal 16 van de 100 patiënten hebben we een, een, duidelijke, een duidelijke oorzaak kunnen vinden in dat DNA voor de verstandelijke handicap valt nu niet direct te genezen... maar het kan toch voor ouders en ook patiënten veel betekenen. Allereerst weten we wat er aan de hand is. Heel vaak is het zo dat, dat ouders al jarenlang ziekenhuis in- en uitlopen... met een vraag, wat is er met mijn kind aan de hand? We kunnen dat ook vaak al veel meer vertellen over de prognose. Hoe ontwikkelt een kind zich? En eh, ouders willen vraag, eh, graag vaak een, een volgende zwangerschap... en willen daarbij eigenlijk natuurlijk de kans reduceren... dat ze inderdaad een, weer een kind met een ernstige verstandelijke handicap krijgen. Dat de techniek om DNA in kaart te brengen steeds beter wordt... verwachten de onderzoekers dat er in de toekomst nog veel meer duidelijk wordt. Onderzoek wordt vandaag gepubliceerd in het toonaangevende blad... New England Journal of Medicine. Dan naar de provincie Flevoland. Want daar zijn vier bestuurders gisteravond per direct opgestapt. Ze zijn gevallen over een vernietigend rapport... over de aankoop van honderden hectare grond voor natuurontwikkeling. Reputeerde Mark Witteman legt uit waarom hij en zijn collega's vertrekken. De staten hebben eerst de conclusies en het rapport vastgesteld. En toen dat eenmaal gebeurd was, was dat voor ons uh, reden om, uh, om als college, uh, ons, of als vier gedeputeerden, moet ik zeggen, ons ontslag in te dienen. Ja, en dat deden ze voordat ze verantwoording hadden afgelegd. Dat komt omdat er eigenlijk maar één mogelijkheid was. Als de Staten, wat het hoogste orgaan is in deze provincie... conclusies vaststelt, heeft het voor een college geen zin... om daar dan vervolgens allerlei dingen tegen in te brengen. Dan is dat de waarheid waarmee we mee te maken hebben. En dan past ons maar één ding en dat is opstappen. Vier gedeputeerden zijn nu demissionair. Ze zullen aanblijven totdat provinciale staten... een nieuw bestuur hebben gevormd. Vakkenvullers in Noord-Nederland deden gisteren een opvallende vondst. In bananendozen zaten geen bananen, maar cocaïne. De politie werd er meteen bij gehaald. We zijn gebeld door uh, medewerkers van uh, supermarktketen. En die hebben in uh, bananendozen uh, cocaïne aangetroffen. Nou, die hebben ons gebeld uh, uiteraard. En we hebben de goederen in beslag genomen. En we doen op dit moment uh, onderzoek naar de herkomst van deze harddrugs. Ja, de politie vermoedt dat criminelen achter de drugsmokkel zitten. Goh, <lacht> <lacht> ze wilden de dozen waarschijnlijk onderscheppen voordat ze bij de supermarkt terechtkwamen. Maar <lacht> dat hebben ze dus niet gedaan. Dat betekent dat de kans groot zou zijn dat de eigenaar dan toch ergens zijn goederen weer wil terughalen. Ja, en dat zou betekenen dat derden gevaar zouden kunnen lopen. Bijvoorbeeld medewerkers van supermarkten of van distributiebedrijven. En dat willen we voorkomen door de kenbaar te maken dat wij dus op dit moment als politie en justitie de harddrugs in handen hebben. Politie wil niet zeggen waar de drugs zijn gevonden. Dit ook om de supermarktmedewerkers te beschermen. Twintig jaar geleden stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op twee flats in de Belmer in Amsterdam. Bij de Belmerramp kwamen 43 mensen om het leven. Veel nabestaanden staan nog dagelijks stil bij die dag. Ik door mijn huisdeur open en dan liep de kamer in en ik begon ineens te schreeuwen. En ik zeg nou ja, ik begin dat ja mijn zoon die leeft gewoon niet meer. Het was een gevoel, want ik zeg nou mijn zoon die leeft gewoon niet meer. In Amsterdam wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van de Belmar-ramp. Ook wordt er een krans gelegd bij het herdenkingsmonument. Wall Street, gisteren, sloot uiteindelijk hoger. Gunstige cijfers uit de Verenigde Staten wogen zwaarder dan minder goede berichten uit Europa en China. Verder keken beleggers uit naar het eerste debat tussen Amerikaanse presidentskandidaten. De Dow Jones sloot een tiende hoger. Er was nog wel een sombere voorspelling voor 2013 door technologieconcern HP. Het drukte de beurs uiteindelijk weer. technologiebeurs Nasdaq klom slechts 1,5 Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei staat daar op een kleine winst, 17e procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ik heb fietsbelbel. Oh, dan weet je het wel, dan weet je het wel. Heb je er een beetje zin ah, in? Joh. Ja, hè? Ben ik al in de uitzending, ja, jongens? Wat erg. Heerlijk. Ga eens door. Ik ben niet zo goed bij stem vandaag. Maar ik heb wel een hele mooie bel gevonden. Moet je eens horen. Is Wacht, dat is een mooi mooie diep geluid. Ja. Je niet? Ja, ja, ik ben hier al een tijdje bij het Centraal Station in Utrecht aan het scharrelen. Maar dit is toch wel de mooiste die ik op nu toe uh, gevonden heb. Pardon? Je neemt hem mee? Nou nee, deze niet. Want dit is volgens mij geen weesfiets. Ja, ik zal even zeggen waar het over gaat. Want uh, denken de mensen thuis ook, wat is dat allemaal? Uh, ik, ik ga me vandaag bezighouden met uw welnemen. Met, een, met eigenlijk een probleem. Van, uh, nou, van, van, van, wat al heel lang bestaat, ik zou bijna zeggen van alle tijden. Maar luister eerst even naar dit fragmentje, dan weet je ongeveer hoe lang dit al speelt, dit probleem. Glanzend hebben ze weer te pronk gestaan op de RAI, de fietsen en bromfietsen, waarvan Nederland er steeds meer koopt. Voor dit jaar wordt een verkoop verwacht van maar liefst drie kwart miljoen fietsen en 300.000 brommers. Nederland is nog altijd het land met de meeste fietsen van de wereld. En met de meeste zoekgeraakte van de wereld. Vele eigenaars nemen nooit de moeite om de politie van de vermissing in kennis te stellen. Neem nou Den Haag. Daar staat al maanden deze tandem. En datzelfde is het geval met deze vervoermiddelen. De Amsterdamse politie heeft duizenden fietsen verzameld. Maar het gebeurt maar zelden dat iemand komt kijken of zijn fiets erbij is. Kijk, dit is dan alweer een beetje he, een wat meer verkoude belletje. Weet Die staat hier alweer wat langer, weet je wel. Maar goed, het probleem van de, van de achtergelaten fietsen. Je breekt je nek erover, vooral bij de stations. En uh, het is mijn ambitie om vanochtend het probleem op te lossen. Dat doe ik niet alleen, want ik heb twee hele goede troeven. Namelijk een rapport van het gerenommeerde adviesbureau Berenschot... En een rapport, een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Nou, als het daarmee niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Ondertussen heeft mevrouw wel een plekje voor de fiets gevonden. Goedemorgen. Uh, ja, ik moet snel door, sorry. U moet snel door, ja, nee, maar dat begrijp ik. Maar dan uh, doe ik gewoon even verslag terwijl u de fiets uh, op slot zet. Gelukkig is hier tegenwoordig in Utrecht al wat meer plek. Ik heb hier vroeger zelf gestudeerd en toen kon je echt over de fietsen lopen. Maar nu zit er hier en daar toch al wel een gaatje. Dus misschien gaat het de goede kant op. Ik weet het niet. We gaan het gewoon proberen. En ik wens u een hele goede dag. Bedankt, ja, dag. Druk, druk, druk. <laughs> Lekker reiniging in de regen, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. ja, ontzettend Choca, leuk. Het wordt is. een hele leuke dag. Volgens Ik mij heb ook. Helemaal, ja. ja. <laughs> Michael hoorde u met een goed hart. Een faillissement dreigt voor de kledingwinkels van Henk Ten Hoer. Inmiddels is er uitstel van betaling aangevraagd. voor de ruim 100 winkels en bijna 500 werknemers. Personeel werd gisteravond in een hotel in Hogeveen op de hoogte gesteld. door de vakbonden en de bewindvoerder. Ons plan is erop gericht dat als u het gaat drukken. Eigenlijk dit weekend af willen ronden en, en dat er of uh, er een groen licht dan wel een rood licht gaat komen. Dus we zijn Hans allemaal... Silvius bewindvoerder um, van Henk ten Hoor, nog niet failliet, surtiance van betaling, hoe groot is de kans dat het faillissement niet doorgaat? Die kans is heel erg klein. We gaan ervan uit dat het faillissement uh, aanstaande is. En dat het ene is daar uitspraken zal moeten gaan maken. Heeft iedereen dat gehoord? Hier werd net gezegd, als we een doorstaak komt, dan is het sowieso geen Henk Tenor. En daarbij... Veel vragen vanavond van het personeel. Hoe ziet de toekomst eruit? Is voor de bewindvoerder natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar ik begrijp van u dat er overnamekandidaten zijn. Ja, we zijn in gesprek met kandidaten voor een overname en daar is ook alles afhankelijk van. Als daar goede kandidaten tussen zitten die uh, met het hele bedrijf of met een groot deel daarvan verder willen gaan, dan biedt dat toch nog goede toekomstkansen. Geldt dat dan voor alle winkels? Nou, Dat is wel het streven van de bewindvoerders... maar de kans is ook aanwezig dat dat slechts een deel van de winkels zal zijn. Maar dan houdt u zeer dat uh, als ik wel failliet uh, gaat... dan wij je uh, van 26, uh, zeg maar, uh, 27, oktober. oktober... Moet u de mensen hier vertellen waarom uh, Henk ten hoor is gegaan? Ja, het zal toch samenhangen met de economische crisis. Maar ik denk ook met keuzes die gemaakt zijn de afgelopen jaren. Dat kunnen soms de verkeerde keuzes geweest zijn. Uh, wij zijn er nu anderhalf dag bij betrokken. Het is te vroeg om daar nu een uitspraak over te doen. Maar de eerste indruk is dat er toch wel de crisis ook wel in deze bedrijfstak behoorlijk ingeslagen is. Hoe lang werkt u al bij uh, het bedrijf? Uh, vanaf april 25 jaar. Zullen u daar aankomen? Ik zag het wel aankomen, want je ziet natuurlijk omzetten en dan zie je wel dat het niet goed gaat. Ja. En nu? En nu, ja. Ik denk WW, hè. En we hopen natuurlijk op een doorstart. En ja, wie weet wie. En Henk ten de 25 jaar wel in mijn hartje. Dus ja, ik heb het er wel zwaar mee. Gea Lotterman van de FNV die de avond organiseerde. Voor het personeel, um, veel onzekerheid. Ja, heel veel onzekerheid. En, uh... en is dit de eerste in een rij? Ik vrees dat dit de eerste in een rij is, dat er meer zullen volgen. Ja. Gezien de cijfers ook van het CBS die vandaag naar buiten komen, denk ik dat wij de komende tijd wat vaker dit soort avonden gaan organiseren. En met name bij dit soort winkelketens? Ja, vrees het wel. Ja. Ik, ik wil even ingrijpen, hè, want ik heb heel veel telefoontjes gehad de afgelopen week. En um, soms denk ik wel eens van, wij leven echt nog in uh, de 17e eeuw. Ik heb telefoontjes van jullie gehad. Ik durf niet naar die bijeenkomst te komen. Het personeel praat niet, niet graag met de pers. Uh, ik voel een beetje angst in de zaal. Ja, dat klopt. Ja. En wat is die angst? Nou, dat je, ja, dat je geen geld hebt en dat je ja, je hypotheek en dat soort dingen... je vaste lasten niet kan betalen. En dat is gewoon heel erg onzeker. U werkt al lang bij uh, het bedrijf. Zou u het aankomen? Uh, ja, wel een beetje. Ja, ja het was al een poosje dat het niet goed ging, dus uh, ja. Maar gebrek aan klanten? Ja, ook. Crisis? Ook. Crisis, denk ik. Uh, internet, media, dat, uh, ja, dat heeft er allemaal mee te maken. En nu? Ja, afwachten. Onzekerheid? Ja, onzekerheid. Heeft u nog hoop? Uh, ja, weet ik niet. Ik denk het niet. Nee. Nee, nee ik moet eerst zien, dan geloven. U hoorde vanuit een hotel in Hogeveen een bijdrage van Menno Reemaier. Vier bestuurders van de provincie Flevoland zijn gisteravond per direct opgestapt. Ze zijn weggegaan naar een vernietigend rapport over de aankoop van honderden hectare grond voor natuurontwikkeling. Toen het Rijk in 2010 niet meer meebetaalde, bleek dat de bestuurders te voorvarend te werk waren gegaan... en de provincie de lasten zelf niet kon betalen. Gedeputeerde Mark Witteman bood namens de gedeputeerden hun ontslag aan... nog voordat ze verantwoording hadden afgelegd.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 En toen dat eenmaal gebeurd was, was dat voor ons uh, reden om, uh, om als college, uh, ons, of als vier gedeputeerden, moet ik zeggen, ons ontslag in te dienen. Ja, het college heeft dus uh, zijn ontslag ingediend nog voor het debat, nog voordat er gedebatteerd werd over dat onderzoeksrapport waarin die vernietigende conclusies stonden. Ja. Waarom? Dat kwam omdat de Staten een procedure hadden gekozen waarbij ze die conclusies eerst vast hebben gesteld en daarna ruimte gaven voor politieke duiding. En als de Staten, wat het hoogste orgaan is in deze provincie, conclusies vaststelt, heeft het voor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 dat dit de gang van zaken was. Dat dit de procedure was. Ja, nou wat ik heb gezegd is dat met dit soort onderzoeken het wel redelijk gangbaar is dat je als college de gelegenheid krijgt om voordat het rapport openbaar wordt je weerwoord te geven. Ja. Dat hadden we ook graag gedaan. En de staten hebben ervoor gekozen om dat in dit geval niet te, te doen op die manier. En ja, dan kom je dus op een, op een punt waarbij het rapport al vastgesteld is, waar iedereen daar al een mening over heeft. En dan kun je wel proberen om dingen te weerleggen. Als je dat wil, dan heeft dat geen zin meer. Ja, waarom niet? Daarvoor is het debat bedoeld. Daarvoor is deze zaal, Provinciale Staten bedoeld... Ja. om dat debat aan te gaan en dat weerwoord te geven. En daarvoor zit je in de politiek, denk ik dan. Absoluut. En dat hadden wij op zich ook best graag willen doen. Maar de Staten hebben ervoor gekozen om eerst de conclusies te trekken. En dan is de basis voor dat debat weg. Want... Waarom? Nee. Daar kun je toch tegen ingaan? Die kun je toch proberen te weerleggen? Nee. Als gedeputeerde heb ik geleerd... als de Staten eenmaal tot een besluit gekomen zijn... dan heb je dat besluit te respecteren. Zij zijn het hoogste orgaan. Als zij voor dat besluit aan het college hadden gevraagd wat is jullie mening hierover en wil je daar met ons over debatteren... hadden we dat natuurlijk gedaan. Maar juist omdat de staten voor zichzelf al wisten... dat deze conclusies zo vastgesteld moesten worden... dan uh, hebben we te maken met die uh, werkelijkheid. En dan is het niet meer aan ons om daar nog uh, zeg maar, uh, discussie over te starten. Hoe kwalificeert u die procedure... Ja, dat is een, een procedure die niet gebruikelijk is uh, in dit geval. Maar het project Oostvaderswold en de manier waarop de afgelopen jaren dat is gegaan... en de rol die het Rijksoverheid heeft gespeeld, heeft er wel voor gezorgd... dat onze staten vinden dat het onderwerp ook een keer afgesloten moet worden. Ja, het is natuurlijk nooit afgesloten, want ondertussen zit uh, de provincie wel met, uh, met de gebakken peren. Want uh, u bent weliswaar dimensionair geworden. Ja, er is een motie aangenomen daarover, dat u nog even mag aanblijven. Maar uh, de, de schulden zijn er ondertussen wel. Ja, als je nou kijkt naar dit project... het is een project wat wij ooit in opdracht van het Rijk begonnen zijn... zeven jaar geleden. Ja. En wij hebben vanavond ook verklaard... het is te danken aan uh, het uh, nu demissionaire kabinet. Uh, en de staatssecretaris Bleker, dat die op een gegeven moment... een streep hebben getrokken door een project... wat al zoveel jaren liep... en waar wij honderden hectare grond voor hebben aangekocht. Is het indirect het Rijk schuldig hieraan? Ja, dat, uh, vanavond hebben wij als college ook aangegeven. Als, als het kabinet niet tot dit besluit was gekomen... 70% bezuiniging op Precies. dit project precies dan hadden wij niet gestaan en dat heb ik in mijn verklaring ook nog eens nadrukkelijk onderstreept. Gedeputeerde Mark Witteman hoor u en Jeroen de Rijager sprak met hem. De vier gedeputeerden zijn nu demissionair. Ze zullen aanblijven totdat de provinciale staten een nieuw bestuur hebben gevormd. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ajax heeft voor het derde jaar op rij in de arena ruim van Real Madrid verloren. De kampioen van Spanje bleek dit keer met 4-1 opnieuw te sterk. U Hoort verslaggever Annie Houtkamp. Achteraf gezien is het een kansloze missie geweest voor Ajax. Ajax kwam vlak voor rust 1-0 achter Cristiano Ronaldo. Nadat de Madrileen al aardig wat kansen verprutst hadden. 0-1. Het was met name Vermeer die uitstekend in het doel stond en alle ballen tegenhield. Op 1 na Cristiano Ronaldo dus. Vlak na rust een prachtig doelpunt van Benzema. Toen leek de wedstrijd helemaal gelopen. Maar toen Moyzander Ajax terug in de wedstrijd bracht... Toen leek het erop dat er meer in zat voor de Amsterdammers. Maar helaas voor Ajax gingen de ballen er niet in aan de goede kant. En wel aan de verkeerde kant, namelijk in het doel van Ajax. Cristiano Ronaldo, weer hij in de 79 e en 80ste minuut, zorgde voor de 4-1 eindstand. En de tweede nederlaag in deze groep D van de Champions League voor Ajax. Real Madrid won vorig jaar al met 3-0 in Amsterdam... en twee jaar geleden met 4-0 in de Arena. En het was niet beter dit jaar. Ajax-trainer Frank de Boer was na het verlies van gisteravond... dan ook behoorlijk gefrustreerd. Ja, ik ze uh, van tevoren zeggen... je moet uh, je normale niveau bereiken of eigenlijk misschien wel ontstijgen. Nou, dat hebben we eerst de eerste 50 minuten of uh, 55 minuten zeker niet gedaan. En na de 2-1 dan, dan komt er een beetje hoop en dan krijg je nog een fantastische kans op 2-2. Op maar uiteindelijk we helemaal, uh, hadden we niks verdiend. Zeg maar. uh, het was heel teleurstellend. Uh, omdat je vooral, er vooral lag gewoon heel veel ruimte om, om uh, goed te spelen. En ja, dat uh, stelde me diep teleur. Tja. Door de duidelijke 4-1 nederlaag zou je denken dat het verschil tussen de Spaanse en de Nederlandse competitie erg groot is. Maar dat bestrijdt de boer. Ja, dat is wel zo, maar ik weet zeker dat wij gewoon heel goed tegen Madrid kunnen spelen. In ieder geval, als we een goed normaal niveau halen, en dat kon echt vandaag, want er lag echt ruimte om goed positiespel te spelen en van daaruit je kansen te creëren. Maar ja, als je in de eerste fase al de bal verliest, ja, dan kom je nooit meer in je eigen spel. En dat hebben we eigenlijk de, eerste, de hele eerste helft gedaan. Aanvoerder Siem de Jong van Ajax weet wel waar de nederlaag voornamelijk aan te wijten is. De eerste helft hebben we denk ik zelf totaal niet gevoetbald. In. Ja. De tweede helft uh, hebben we gewoon gezegd, we moeten ons eigen spel spelen. en Dan kom je op een gegeven moment 2-0 achter, maar dan maak je wel 2-1. Dan komt er toch een beetje leven in het stadion en ook in het team wel. Maar dan krijgen wij een vrije trap aan hun kant. En die wordt weggekopt en die ligt bij ons in het netje. En ja. We hebben van tevoren zo vaak gezegd. En, uh, ja. We hebben ook te vaak onnodig balvlies geleden. Waardoor zij ja, eigenlijk gewoon elke keer die kant konden uitvoeren. In dezelfde pool als Ajax verspeelde Borussia Dortmund een tweede overwinning. De Duitse kampioen domineerde het duel met Manchester City, maar gaf in de slotfase een voorsprong uit handen. Mario Balotelli maakte in de negentigste minuut gelijk voor de kampioen van Engeland. Marco Reus had de bezoekers na een uur op voorsprong gebracht. Borussia Dortmund was de groepsfase twee weken geleden begonnen met een 1-0-zegen op Ajax, terwijl Manchester City met 3-2 onderuit ging bij Real Madrid. 24 oktober komt de kampioen van Engeland op bezoek in Amsterdam en Dortmund ontvangt dan Real Madrid. Evan Evander Snow mag voorlopig niet voetballen. In afwachting van nadere onderzoeken in het AMC, Amsterdam Medisch Centrum, houdt NSC de middenvelder aan de kant. De wedstrijd tegen ADO Den Haag zal hij dus sowieso missen. Snow werd afgelopen weekend gewisseld in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het bleek dat hij last had van hartritmestoornissen. Sinds 2010 speelt Snow met een defibrillator. Duitse wielrenner Marcel Kittel heeft voor het tweede jaar op rij... de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen. Kopman van de Nederlandse Argos Shimano-formatie... was de sterkste in de massasprint. Kenning van Hummel kwam als tweede over de finish. Dat dacht hij althans, maar werd na afloop door de jury teruggezet... naar de vijftiende plaats. Nou, het zwemmen. Therese Alshammer heeft op de tweede dag van de World Cup in Dubai Inge Dekker opnieuw afgetroefd. Nu op de 50 meter vlinderslag. De Zweedse finishte na 25, 56 seconden onbedreigd als eerste. Dekker had het in het 25 meter bad ruim een halve seconde meer nodig en eindigde als tweede. Het korte Baan evenement in de Verenigde Arabische Emiraten kende geen sterke bezetting. En tennisser Igo Sijsling heeft de tweede ronde bereikt van het Challenger toernooi in Bergen in België. Sijsling won in twee sets van de Belg Janik Mertens. Nog meer tennis, want Rafael Nadal hervat de training over twee weken. Hij hoopt de finale van de ATP Tour van 5 tot 2. 12 november in Londen is dat, te kunnen spelen. En daarna ook de finale van de Davis Cup. Nadal staat sinds eind juni buitenspel door een hardnekkige ontsteking in zijn linkerknie. Hij miste daardoor de Olympische Speler en het US Open. Radio 1, het NOS -journaal half zeven geweest. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. In Denver, in de VS, is het eerste televisiedebat gehouden tussen de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap. Mitt Romney viel president Obama vooral aan op het economische beleid van de afgelopen vier jaar. Volgens Peilingen was Romney de winnaar van het debat.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 De Voedsel- en Waarautoriteit waarschuwt dat de met salmonella besmette zalm... ook in salades en andere producten verwerkt kan zijn. De dienst heeft een lijst gepubliceerd met producten waarin die zalm is verwerkt... maar die lijst is nog niet compleet, want het onderzoek loopt nog. En Oxfam Novib vindt dat rijke investeerders tijdelijk moeten stoppen... met de aankoop van landbouwgrond in ontwikkelingslanden. Door die opkoop worden kleine boeren van hun land verdreven... wat volgens de ontwikkelingsorganisatie vaak gepaard gaat met geweld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een regenachtige woensdag moet het vandaag in de loop van de dag wat droger worden. We blijven echter in een herfstachtige setting als er op vrijdag een nieuwe storing komt opzetten. Vanochtend regent het in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten is het op een enkele bui naar droog. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. De wind is zwak tot matig boven land en matig tot vrij krachtig aan zee draait geleidelijk van zuidwest naar west en wakkert in de middag iets aan. Vanavond is het overwegend droog en vrij helder. Aan het einde van de avond toenemende bolking vanuit het zuiden. Vannacht is het bewolkt en in de vroege ochtend dient zich in het westen een nieuwe storing aan. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het oosten tot 12 in Zeeland. Vrijdag is het grotendeels bewolkt en valt er vooral in de ochtend veel regen. De zuiden tot zuidwesten wind trekt in de ochtend stevig aan... Aan zee kan er kortstondig een harde tot stormachtige wind opsteken... en is er kans op zware windstoten. In de loop van de middag komt het weer enigszins tot bedaren. Het wordt een graad of 14 op de Wadden en lokaal 16 in het zuiden van het land. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Horend naar Zandam loopt het alvast over 3 kilometer bij Purmerend. A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 2. En op de A28 richting Utrecht ook 2 kilometer bij Amersfoort.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 Die morgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De douane op Schiphol onderschepte gisteravond een koffer... met meer dan 200 levende vogelspinnen. Een stel uit Duitsland probeerde de spinnen mee naar huis te nemen, zegt de Maris Die hebben ze zelf in het wild gevangen uh, op hun vakantie in Peru. En uh, zij hadden ze dus verpakt in plastic bakjes en buizen... en verstopt in hun kleding en in hun schoenen. Volgens de douane is een groot deel van de vogelspinnen van een zeldzame soort... die nog relatief onbekend is in de wetenschap. Praten we erover verder met David van Gennep, directeur van de stichting AAP. Meneer van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat straks naar een congres in Brussel over de import van exotische dieren. Er komt dit soort illegale handel van dieren en insecten steeds vaker voor? U uh, begrijpt, zien we de laatste tijd weer een aantal uh, vrij grote incidenten op Schiphol van, van, uh, van smokkel met dieren. En het lijkt er dus op dat, uh, wel, uh, ja, dat dit inderdaad veel meer, veel meer voorkomt of dat de handhaving uh, uh, veel beter is op dit moment. En okay. Met name dat laatste zou wel eens een keer een, een belangrijke reden kunnen zijn dat er wat meer dieren aangetroffen worden. En gaat dat dan um, vaak om... Uh, onwetendheid Of wordt hier behust, bewust illegaal gehandeld? Nou, dit is wel heel bewust illegaal. Uh, zeker in het geval wat, wat nu net is aangetroffen. De, de, de dieren worden ook echt verstopt. En die worden echt op een dusdanige manier verstopt dat, uh, uh, ja, dat ze moeilijk aan te treffen zijn. En uh, ja, dan, dan heb je echt wel te maken met mensen die weten wat ze doen. Uh, als ik ook begrijp dat, uh, uh, dat er vrij zeldzame soorten gevonden zijn... Ja, dan, dan hebben we wel te maken met mensen die daar nou ook echt uh, geprobeerd hebben wat een, een slaatje uit te slaan of geld uh, mee te verdienen. Ja, dus meneer Van Gennep, zo'n vogelspin is in trek. Ja, een gewone, een gewone uh, roodbootvogelspin is niet... Uh, ja, die worden veel verkocht. Hè. Die mogen helaas nog steeds als huisdier gehouden worden. Ja. Dus dat, uh, ja, die, die, die zijn redelijk in trek. Maar ja, daar, daar ga je geen hele grote bedragen mee verdienen. Maar natuurlijk is het zo dat alles wat schaars is... Alles wat bijzonder is, dat levert ook veel geld op. En dat geldt natuurlijk ja. voor uitheemse dieren heel erg. Ja, wat, wat kost zoiets zo dan, een vogelspin? Nou, van, van, ik weet, we weten niet precies welke soorten hier zijn aangetroffen. Dus dan is het is ook moeilijk om te zeggen welke, welke waarde... Die maar gewone vogelspinnen, roodpootvogelspinnen, die kosten een paar tientjes, 50, 60 euro, zoiets. Nee. Dus daar, uh, ga je niet, uh, daar ga je je vakantie niet zo heel snel mee terugvinden uh, verdienen. Aan de andere kant, als je er gelijk 200 meeneemt, neemt, dan loont het de moeite. Uh, dat is toch wel wat meer dan de tickets gekost hebben. Toch lijkt me dat dat moeilijk te smokkelen via een vliegtuig, of niet? Of, of valt dat op, ja, ik ben er niet zo in thuis. Nou, de, de methodes die gebruikt worden zijn natuurlijk vaak van die naak. Dat, dat de overlevingskans van de dieren misschien wel laag is... Maar dat de pakkans ook vrij laag is. Als je ja. gewoon inderdaad een paar plastic kokertjes in je of een paar plastic pakjes in je bagage doet, ja, dan is de kans dat dat aangetroffen wordt niet zo heel erg groot. Tenzij er intensief naar gezocht wordt. Dus uh, uh, ja, de pakkans laag, uh, winst vrij hoog. Nou, dat betekent natuurlijk dat het een interessante manier is om te smokkelen. Hm. Ja, de, de verdachten hadden ook allemaal bekertjes, nog met alle andere insecten, uh, geloof ik, in de kleding verstopt. Wat, wat gaat er met al die insecten en spinnen gebeuren? Nou ja, als het soorten zijn die ook echt uh, bedreigd zijn, of uh, waarvan het moeilijk om na te gaan is of, de, of ze beschermd worden door de wet, dan zullen die vast en zeker naar een, naar een opvangcentrum of, uh, gaan en van daaruit het uh, dierentuin uh, verspreid worden. Maar ja, als het gewoon uh, simpele spinnen zijn die, uh, die ook gewoon in de huishoudens gehouden mogen worden, dan zullen ze waarschijnlijk gewoon de handel terug ingaan. En alleen dan uh, uh, ja, via een, een legaal kanaal in plaats van uh, dit illegale kanaal. Dus uh, ja, uiteindelijk zullen die dieren waarschijnlijk toch uh, ergens bij, uh, bij liefhebbers of bij uh, dierentuinen belanden. Goed. David van Gennep, directeur van de stichting Aap. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. 28 jaar geleden begon het Warenhuis als antwoord op de crisis van toen... met een grote uitverkoop, de drie dolle dwazendagen. Nou, vandaag is het weer zover, dat het Warenhuis opnieuw... tienduizenden koopjesjagers over de vloer krijgen. Schattingen gaan ervan uit dat de winkel in drie dagen tijd... de omzet van twee maanden binnenharkt. Een opzienbarend fenomeen is het. Worden verslaggever Jeroen Schutijzer van hersenonderzoeker Victor Lamme. Uh, vanochtend gaan die deuren van dat ware huis weer open. Ja. En de mensen stormen naar binnen. Wat is dat voor, uh, voor gekte? Nou, dat is de ideale orkestratie van het drukken op die knoppen in het brein... die ons ja, uh, onverbiddelijk aanzetten tot ja, zo'n rare actie. Uh, hoe werkt dat dan? Nou, kijk, om te beginnen wordt er natuurlijk heel veel begeerd aangewakkerd. Er wordt allemaal ge ge geschermd met luxe merken status en status en mooie artikelen. Ten tweede wordt er dan ook angst geprikkeld. In die zin dat het natuurlijk maar een paar dagen is. En het derde element is wat heet sociaal bewijs. Andere mensen doen het, ja, dus moet ik het ook doen. Mensen, mensen hebben structuren in hun brein die ervoor zorgen... dat we eigenlijk vanzelf nadoen wat andere mensen doen. Dat is ook de basis van het succes van nou, bijvoorbeeld uh, dingen als iPhones of Ux. Dat zijn, Ux zijn natuurlijk alleen maar begeerlijk omdat anderen ze ook dragen. Want verder zijn dat vrij lelijke schoenen volgens mij. Denkt u dat echt, dat we een beetje dwaas doen? Nou, kijk, tegelijkertijd zijn natuurlijk diezelfde drijfveren... Uh, ook de basis van dingen als uh, ambitie of vooruitgang. Ja, maar als je nou ziet hè, hoe die mensen straks die winkels uh, binnenrennen, elkaar wegduwen, uh, graaien in die bakken, die hebberigheid... ik zou me ervoor schamen. Achteraf ga je misschien er eens over nadenken... en dan kom je tot de conclusie dat je onder invloed van al die onbewuste impulsen eigenlijk dingen heb gekocht... Ja, die je misschien niet helemaal nodig had. Wat moet je ermee? Ja, dat, dat, dat komt natuurlijk voor. Ja. Die wetenschap van nu, hè? kunnen winkels daar iets mee? Bedrijven? Ja, Als je weet op welke knoppen je moet drukken in het brein... om de consument zo gek te krijgen dat hij als een waanzinnige naar je bedrijf komt... Hm. dan heb je inderdaad natuurlijk een heel machtig wapen in handen. En dat is ook precies wat neuromarketing inzichten bieden. We weten steeds meer over hoe dat soort processen werken in het brein. En we kunnen tegenwoordig ook direct in het brein meten... wat de impact is van reclame of producten of campagnes. Bijvoorbeeld het effect van tv-commercials. En daarmee kunnen we voorspellen welke van die tv-commercials... effectief zullen zijn. Dus mensen zullen aanzetten tot het kopen van de spullen... die daar vertoond worden, en welke niet. Want u zegt, mensen om meningen vragen is totaal niet interessant. Hey, mensen hebben allerlei plannen en intenties en vinden van alles en nog wat. Maar het blijkt keer op keer dat er geen enkele relatie is... tussen wat mensen denken en wat ze uiteindelijk doen. 80 tot 90 procent van de producten die in de markt worden geïntroduceerd... nieuwe producten, mislukt. Ondanks dat van tevoren aan mensen wordt gevraagd... wat vind je ervan, ga je het kopen, hoeveel geld ze daarvoor over hebben... Daar geven mensen wel eerlijk antwoord op. Alleen ja, zij weten niet of hun brein dan later ook daadwerkelijk dat zal gaan doen. Hebben wij ons brein niet in de hand? Waar zit die knop trouwens? Ik zit me op mijn hoofd te voelen, maar moet ik links zijn of rechts? Nou, die drie knoppen waar ik het net over had, he, begeerte, angst en sociaal bewijs. Dat zit op allerlei verschillende plekken in het brein. U gaat er niet aan meedoen. Heeft u een hele grote knop waar nuchter op staat? Nee, ik heb geen hele grote knop waar nuchter op staat. Kijk, ik word natuurlijk net zo goed gedreven door allerlei onbewuste emoties. Het zijn alleen andere emoties. En dat is in mijn geval zijn dat dingen als inderdaad succes in mijn werk, ambitie. Uh... Wilt u premier worden? Nee, daar moet ik zelf niet aan denken om premier te worden. Dat, dat is echt werk en zo, daar hou ik niet zo van. <lacht> dat is echt werken? Nou ja, wat ik vergeef, heb, zijn ze bijna nooit thuis en ik... Uh, een andere drijfveer uh, waar ik nog gedreven word. Het is de liefde van mijn gezin en dat is toch uh, dan belangrijk. Hersenonderzoeker Victor Lamme was dat, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, in gesprek met Jeroen Schutijzer. Oh, Mark Robin Visser in Utrecht is het een beetje treurig. Mark Robin, krijgen wij de indruk... in de regen zoek jij naar weesjes? We hebben er al een gevonden, hoor Marcel. Oh. Wat is het voor merk, dit? Dit Golden, golden. Heel raar merk. Supersports, Super ja, het is, maar het ziet er ook niet meer uit. Hij heeft een lekker band. En uh, de kabels hangen er allemaal treurig bij. Kortom, dit mogen wij wel een weesfiets noemen. Ik denk dat dit wel een weesfiets is, inderdaad. Ja. ja. Uh, Monique Gering heeft er verstand van. Monique Gering van Berenschot. U ziet er ook heel berenschot uit. Zo met zo'n mooi, zo'n stevig mantelpakje aan. Zo van, kom erop met je vragen. Jazeker. Komt het woord weesfiets eigenlijk vandaan? Heeft u dat bedacht? Uh, nee, nou het, het is, uh, wordt soms ook wel eens een verlaten fiets genoemd. Ja. Maar uh, het, het geeft vooral aan dat de fiets eigenlijk van niemand meer is. Ja. Dus geen, uh, geen eigenaar meer heeft. Vandaag komt het gerenommeerde Berenschot met een nieuw rapport over het weesfietsenprobleem. Eigenlijk is dat een, een, een, een nieuwe versie van een rapport wat jullie in 2009 hebben geschreven. Ja, dat, het gaat om het handboek weefsfietsen-aanpak. Ik wist maar... helemaal niet dat we dat hadden. Nee, dat is er al een aantal jaren en uh, daarin staan allerlei uh, tips en uh, de aanpak... hoe gemeenten ja. tot een structurele aanpak van die weesfietsen kunnen ja. komen. Nou is Berenschot een heel chic uh, adviesbureau, hè? dat is een heel duur, chic uh, gebeuren. U ziet er ook heel chic uit, houdt zich bezig met ingewikkelde financiële, organisatorische vraagstukken. Is het dan een beetje zielig dat u met, met de weesfietsen wordt opgezadeld? Nee hoor, helemaal nee. niet. Nee. Nee, Tel eens. Ook dit is namelijk een vrij ingewikkeld vraagstuk soms. Ja. Uh, want het vraagt uh, dat een heleboel uh, afdelingen binnen de gemeente bij elkaar komen. Er zitten heel veel juridische aspecten aan. Je mag niet zomaar een fiets weghalen, bijvoorbeeld. Nee, want deze hier, deze supersportfiets, uh, die staat hier met een ketting. We kennen allemaal dit probleem, hè? Hij houdt een plek in bezet. Ja, dus... Hij staat vast, je kunt er geen kant meer op. Nee, ze dus houden plekken bezet, soms wel tot 20 van de stallingsplaatsen. Ja. Nou, dat scheelt heel wat voor gemeenten. Dat scheelt een hoop nieuwe stallingsplaatsen die je moet aanleggen... Ja. als je eerst de weesfietsen opruimt. Ja, maar nou vertelde u net al, in 2009 hebben jullie dus al een mooi handboek uh, gemaakt. Daar komt nu dus een, een nieuwe versie uh, van, uh, van uh, naar buiten. Maar als wij hier, kijk eens eventjes wat hier allemaal staat... bij het Centraal Station van Utrecht. Het barst hier nog steeds van de fietsen. En je hoeft niet veel moeite te doen om de weesfietsen ertussen uit te halen. Kortom, wat heb het allemaal voor zin? Nou, het heeft zeker zin. En het is ja. vooral heel erg belangrijk dat gemeenten hier ook structureel mee aan de slag gaan. Dus Aha. je moet niet één keer fietsen ophalen, weesfietsen ophalen... maar dit moet je met enige regelmaat doen. Het is eigenlijk net als met tanden poetsen. Ja, zou je is het kunnen je zeggen, ja. Ja. ja. Zullen we straks na zeven nog even doorpraten over dit uh, ja. nijpende probleem? Prima, Konden lijkt me goed. Fietsen? En dan gaan we nog eens op zoek naar we meer, uh, of we nog meer weesfietsen kunnen. Heeft u zelf een fiets trouwens? Uiteraard. Hier ook gekomen met fiets? en uh, vandaag even niet. Oh, vandaag even. Dat is ook maar beter ook met dit rotweer. Ja. Uh, wij gaan op uh, Weesfietsenjacht. Tot straks. <laughs> Straks Syrië meldt dat Syrische soldaten zijn gedood bij Turkse beschietingen. Turkije heeft Doelen in Syrië beschoten als represaille voor de Syrische mortiergranaat... die gisteren vijf burgers doodde in de Turkse grensplaats. Veel spanning dus tussen beide landen. We praten u daar zo dadelijk over bij. Eerste verkeersinformatie, Dennis Mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg. Uh, er staan nu zeven files. Ik pik even de langste en de bijzonderheden eruit. Dat is uh, allereerst A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en het op het Vaanplein is uh, linkerrijst ook dicht door een ongeluk. Er staat nu twee kilometer file. En de twee langste files uh, die zijn uh, de A27 vanuit Breda naar Utrecht... tussen Gork en Lexmond drie kilometer. En op de A28 richting Utrecht, daar staat bij Leuze-Zuid... 4 kilometer file. Wat verwacht je verder nog, Dennis? Nou, het regent in uh, een groot deel van het land. Aha. en Dat betekent dat is altijd de recept voor een hele drukke spits. Uh, normaal gesproken zouden we moeten uitkomen op uh, zo'n 160 kilometer... rond half negen, maar daar maak ik nu 200 van. Kijk... We horen later van je Dennis. Tot straks. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het lukte Ajax weer niet gisteravond. in de wedstrijd tegen Real Madrid. 1-4 werd het in de Amsterdam Arena. Cristiano Ronaldo schoot er 3 in voor Real. Ajax was alleen in een korte fase, na rust. bij machte Real enigszins onder druk te zetten. Maar verder werd het grote delen van de wedstrijd weggespeeld. Aanvoerder van Ajax daarover, Sim de Jong. De eerste helft hebben we denk ik zelf totaal niet gevoetbald. En...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 Goed, het heeft met kwaliteit te maken. Het heeft met druk te maken. Zij geven meteen druk op de bal. Dat ben je in de Nederlandse competitie veel minder dan misschien helemaal niet gewend. Nee, ja. Kijk, in Nederland gebeurt het ook wel. Maar dan voetballen we er vaker doorheen. Tegen Twente ja, bouwen we gewoon goed op. En Twente moet inzakken. Die komen niet aan. En ja, tegen Real hebben we dat niet gedaan. Er waren soms mogelijkheden om, om, te, voetballen, mogelijkheden om te voetballen. En dan ja, en... hebben we vooral de eerste helft nagelaten om, uh, om de vrije man goed te zoeken en, uh, en de ruimtes te vinden. En uh, ja, daar uh, bouw je dan van als je... Ja, voor de wedstrijd daar zo op hamert. Als je naar de eerste twee wedstrijden kijkt nu, dan heb je eigenlijk punt, punten in Dortmund laten liggen. Ja, inderdaad. We hebben in Dortmund de 87 minuten redelijk meegevoetbald en zelf ook kansen gecreëerd. En ja, dan moet je wel een goal maken. En zij scoren ja, dan in 87 minuten en dan is dat heel zuur. Zeker als je zo'n wedstrijd, ik denk dat het een beetje beide kanten op komt. Tuurlijk hadden we het wel moeilijk, maar ja, dan is het zuur dat je daar geen puntje haalt. Real, een maatje te groot. Ja, Real is uh, vandaag duidelijk weer een maatje te groot. En uh, we hebben er al vaker tegen gespeeld. Ja, ze, in de omschakeling zijn ze zo gevaarlijk. En uh, ja, dan moeten wij niet zo, uh, zo dombalvies leiden. Ajax, Real Madrid 1-4 dus gisteravond. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wie vandaag op uh, Werelddierendag zijn hond of kat denkt te verwennen... met zo'n lekker blikje honden- of kattenvoer... kan uh, beter iets anders verzinnen. Volgens de voedselwaakhond Foodwatch bestaat diervoer uit afval... van de levensmiddelenindustrie. En is het uh, slecht en ongezond voor honden en katten. Bart van Opzeeland van Foodwatch, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Wat is er mis met een lekker blikje eend? Uh, spinazie of uh, rund en gevogelte in wortelgelei? Nou, wat er gebeurt is dat, uh, dat er een humanisatie optreedt. Dus dat uh, de suggestie wordt gewekt alsof die beesten eigenlijk mensen eten. Uh -huh. En er zitten allerlei zaken in het diervoeder die eigenlijk helemaal niet goed zijn voor die honden en katten. Want wat is er slecht aan uh, rund in wortelzillijn? Nou, dat klinkt heel, uh, heel gezond. Maar ja. vaak zit er uh, bijvoorbeeld bietenpulp in. En dat wordt toegevoegd uh, aan het voer... om te zorgen dat de beesten van uh, het diervoeder niet aan de, aan de scheiterij raken, aan de diarree. Omdat de ingrediënten die in het diervoer zitten... Uh, eigenlijk helemaal niet, uh, niet geschikt zijn voor uh, die dieren. Maar wacht even, wat zit er dan echt in? Uh, Bietenpulp, ja, dat is een restproduct je, van, uh, ja. van de suikerproductie. En dan zitten er allerlei uh, gemalen uh, haar in, gemalen hoeven. Allerlei reststromen van de vleesproductie die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Gemalen hoeven, zegt u? En dat, uh, dat, dat, dat is van zo'n consistentie dat die beesten, als ze dat alleen zouden eten zouden ze ja, geen goede ontlasting hebben. Maar wacht even, meneer Van dat Op ik u, u heeft het over gemalen hoeven? Ja. En haar? Ja. Dat heeft u aangetroffen in... dat vinden we in, in mensen eten, hoor. Bijvoorbeeld de eiwitten uit paardenhaar worden bijvoorbeeld... en varkenshaar worden gebruikt als broodverbeteraar. Goed. Nou, dat klinkt niet lekker. Um, wat zouden honden en katten eigenlijk wel moeten eten? Nou ja, kijk, uh, een kat die... bedoel, als je gaat kijken naar het beeld, dan zou die een muis eten. Bijvoorbeeld, dus, um, als er zit je, ook er haar aan, hè? Ja, daar zit er zit ook haar aan. Dus bedoel, op zich um, is, is dat beest is dat wel gewend. Maar door de, door de hoeveelheden en de samenstelling in het, in het huidige dierenvoer... Uh, ...leidt dat dus tot een, tot een hele slechte ontlasting. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld um, naar de slag kunnen gaan... ...en daar uh, hard kunnen halen en dan dat kunnen voeren. Ja. Maar geeft u nou een beetje aan dat de, de, de diervoederindustrie... ...een beetje een soort afvalverwerking is geworden? Um, nou ja, ja, kijk daar, er worden allerlei reststromen in, in verwerkt. En het is een ongelooflijke groeimarkt. Dus daar valt een boel geld te verdienen. En de regels zijn een stuk minder streng dan uh, bij... Uh uh, voeding voor menselijke consumptie. Uh, uh. Dus daar kan je allerlei dingen in stoppen... Die, uh, die, we, zeg maar, die wij zelf niet meer opeten. En ja. op zich is dat natuurlijk niet heel kwalijk... maar het wordt verkocht alsof het de hoogste kwaliteit is en het allerbeste voor het dier. En uh, dat is vaak niet het geval. Nou krijg ik voor bijvoorbeeld mijn kat of mijn hond... wel eens van de dierenarts speciaal voedsel mee. Geldt dat daar ook voor dat dat ook daar gaat om restafval? Uh, ik, ik kan geen garantie geven dat dat betere kwaliteit is. Wat je vaak ziet is dat... Uh, Fabrikanten um, een deal sluiten met, uh, met een dierenarts dat ze de het voer krijgen. Datzelfde zie je ook in ziekenhuizen gebeuren, waar uh, levensmiddelenfabrikanten bijvoorbeeld babyvoedsel geven. Een consument denkt dat hij daar in een hele veilige omgeving is bij een expert. Maar uh, dat is helemaal geen garantie voor een betere kwaliteit. Nee. En, en die hele dure kleine blikjes dan met zo'n luxe gouden doosje eromheen, die onze poes vroeger altijd alleen nog maar at, helaas? Nou, die zijn ik, ook hier ik weet, uh, dat ook niet beter? Wel herinnert hoeveel reclame daarvoor gemaakt wordt. Ja, zelfs met, met enige regelmaat terug op TV Stukje en op erbij, en de krant. Ja. Dat moet betaald worden. En ik denk dat uh, de, de, duur, de, de, de hoogte van de prijs uh, mede uh, te maken heeft met hoeveel uh, marketingbudget er nodig is geweest om het product in de markt te zetten. En ik verwacht niet dat dat uh, een hogere kwaliteit heeft als het gemiddelde diervoeder wat wij gezien hebben. Goed. Bart van Lop Zeeland van Foodwatch, hartelijk dank. Graag gedaan. voor deze toelichting. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 journaal, de ochtendkranten. Nederlanders kunnen voorlopig geen kinderen meer adopteren uit Oeganda. Dat schrijft Trouw. De procedures in het land zijn namelijk onzorgvuldig. Oegandese ouders zijn onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen. Ook worden ze niet gewezen op alternatieven, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De verantwoordelijke organisatie die de adopties regelde moest in juni al 22 lopende adopties opschorten. De delegatie begon daarna een uitgebreid onderzoek met DNA-tests en gesprekken met de Oegandese ouders. En er kwamen ernstige onvolkomenheden aan het licht. Volgens trouw zal staatssecretaris Steven van Justitie de Kamer vandaag over het besluit informeren. Twaalf Nederlandse universiteiten staan in de wereldwijde top 200. Dat blijkt uit een ranglijst opgesteld door de Engelse krant The Times... en een onderzoeksbureau. Het Nederlands Dagblad schrijft dat universiteiten bang zijn... dat ze de komende jaren zullen terugvallen in de ranglijst. De krant sprak met universiteitenvereniging VSNU... en die zegt dat door de bezuinigingen het steeds moeilijker wordt... om te concurreren met buitenlandse universiteiten. Sommige instellingen in de Verenigde Staten... hebben in hun eentje een groter budget... dan alle Nederlandse universiteiten bij elkaar... Om echt te verbeteren is er meer geld nodig, klaagt de universiteit de koepel, maar hier wordt juist bezuinigd. Een operatie bij een 80-plusser heeft wel zin. Dat schrijven drie chirurgen van het Medisch Spectrum Twent... in een artikel dat morgen verschijnt in een vakblad. Trouw heeft het artikel al gelezen. De chirurgen reageren op uitspraken van de voorzitter... van het College voor Zorgverzekeringen. Die zei dat een demente 85-jarige die een heup breekt... meer baat heeft bij liefdevolle verzorging dan bij een operatie. Volgens de chirurgen komt de liefdevolle verzorging erop neer... dat de patiënt binnen een jaar zal overlijden. Ook als al die maanden onafgebroken pijn hebben... en afhankelijk zijn van anderen. 80% van de oudere patiënten die worden geopereerd aan een gebroken heup... is binnen een paar dagen alweer mobiel, schrijft trouw. Chirurgen dagen de voorzitter van het college uit... om eens uit zijn ivoren toren te komen... en de discussie te voeren met de betrokkenen in het veld. Oudere huizenbezitters hebben vrijwel geen mogelijkheid meer om de overwaarde in hun koopwoning te verzilveren. Dat terwijl ze dat geld steeds vaker nodig hebben om zorg van te betalen en hun dalende pensioenen aan te vullen, schrijft de Volkskrant. Tien jaar geleden konden de huizenbezitters nog volop de overwaarde verzilveren. Maar door de kredietcrisis en een beperking van de hypotheekrenteaftrek zijn die de laatste jaren opgedroogd. Volgens de Volkskrant wordt daarom met steun van de Rijksoverheid de Taskforce Verzilveren opgericht... De groep deskundigen en belanghebbenden moet de financiële wensen van gepensioneerden in kaart brengen. Nou, dan nog maar even naar Dierendag. Hè. Het is vandaag, we zijn het al Dierendag, reden voor het Nederlands Dagblad... om lezers te vragen over hun huisdieren. Nou, die blijken vooral kattenliefhebbers te zijn. En dus zijn er twee pagina's vol met poezen. Daarmee wil de krant trouwens niet beweren dat honden minder lief of leuk zijn. Nederlands Dagblad probeert serieus om te gaan met Dierendag. En daarom heeft de krant verhalen van lezers gebundeld in een tweeluik... over het leven en sterven van katten. Dit alles onder de titels Poekie mag blijven en Poekie is dood. Ach. Mijn kat boekie. Nou ja, goed. Dat hoeft hij ook niet te weten eigenlijk. Zodagelijk meer over Syrië en Turkije. Veel spanning aan de grens tussen beide landen. Syrië meldt dat Syrische soldaten zijn gedood bij Turkse beschietingen. En dat waren weer represailles op een motiergenaat. Gisteren afgevuurd vanuit Syrië op een Turkse woonplaats. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.